Goedemiddag. Ik ben Martijn Meedel en dit is het nieuws van NOS op 3. De uitvaart van Queen Elizabeth is bezig. In Westminster Abbey wordt ze herdacht. Here, where Queen Elizabeth was married and crowned, we gather from across the nation, from the Commonwealth and from the nations of the world, to mourn our loss, to remember her long life of selfless service. De dienst in Westminster Abbey is nu nog bezig. Dus straks zal de kist vanaf die plek naar Wellington Arch worden gebracht. Langs de route van de rouwstoet staan veel Britten voor een laatste eerbetoon aan de Queen. Steeds meer Iraanse vrouwen knippen hun haar kort. Uit protest tegen de dood van de 22-jarige Masha Amini. Ze overleed vorige week nadat ze door de politie was opgepakt omdat ze geen hoofddoek droeg. Ooggetuigen zeggen dat die arrestatie er hand hard hardhandig aan toeging. Politie zegt dat Amini stierf door hartproblemen... ...maar critici beschuldigen hem van mishandeling. Sinds het overlijden worden in Iran protesten gehouden. Een makkelijk klusje voor de politie in Warmer vanochtend. Een dief met hoogtevrees kwam na het inbreken bij een bedrijf... ...vast te zitten op een smalle rigel omdat hij niet meer verder durfde. Hij was op het dak geklommen, nadat medewerkers hem hadden betrapt... En, hem daarna, en, ...en ging hem achterna. De man is door de brandweer naar beneden gehaald, daarna werd hij opgepakt. En de buren van Dennis uit Hengelo kunnen deze winter met de gordijnen open slapen. Normaal lagen ze dan wakker van alle lampjes, want Dennis is groot liefhebber van kerstverlichting en heeft zijn hele huis altijd volhangen, zegt hij tegen Hart van Nederland. Tegen vreemden die het niet weten, zeg ik wel eens van als je richting Hengelo rijdt dan heb je zo'n puntje, dat is net Bethlehem weet je wel, zo kun je het eigenlijk bekijken met zoveel verlichting. En zoals je ziet hier het hek werken en zo, ja, er zit normaal verlichting op. Het hele dak is slecht, de voorgevel is slecht, noem het maar op. Maar dit jaar zal het anders zijn, want Dennis zegt dat hij het door de hoge stroomkosten niet meer kan betalen. De lampjes blijven dus een jaartje op zolder liggen. Het weer, een wisselende dag, wolken en zon, maar ook af en toe een bui. Het is wel een stuk minder koud dan gisteren. Vanmiddag 16 of 17 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. De reserve de hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Knoopert Muidenberg en Eem Eemnest, 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. 3 kilometer file op de A8 Zaanstad Amsterdam, tussen Zaanstad Assendelft en Knoopert Zaandam, door een ongeluk. Op de A27 Almere richting Gorkum, tussen Hilversum en Knoopend rijn 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. En 201 Hoofddorp richting Hilversum bij Meidrecht, 3 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie.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 I don't understand what's going on here. Just use your imagination. Yes, that's right. Rainbow Radio z Welcome to the best show on the radio.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 En op dat ogenblik was ook nog het idee dat er best wel de homos vervolgd waren, ook in Nederland. En dat idee sloeg aan. En binnen een paar maanden was er een, uh, hij heeft hij een briefje geschreven aan de gemeenteraad. En die vonden dat een goed idee. Dus het idee sloeg aan. En zo kwam van het een het ander. Mm -hmm. En uh, honderd maanden later stond het monument er. Kijk, nou dat is inderdaad in een flink tempo gegaan. En hoe, hoe, hoe is het uh, zeg maar uh, ja, uh, ontworpen? Uh, waar kwamen de ideeën vandaan? De financiën, de...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 Ik pak toevallig vorige week zondag één van mijn vrienden die daar zelf mee gezongen had, die was inmiddels diep in de zeventig. En die zei ook het was heel bijzonder wat we aan het doen waren. Ja. Dus uh, dat, was, dat, was, uh, dat was heel mooi. Ja, want... um, het, ont, het, het, ont, het ontwerp van het Home Monument dat bestaat uit één grote driehoek, die is opgedeeld in drie driehoeken. En die driehoeken die staan, die kleinere driehoeken, die staan voor het verleden, het heden en de toekomst.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 Eén punt wijst naar het voormalig hoofdkantoor van het COC in de stad. Um, en één punt wijst naar het monument op de Dam. Okay. En het, uh, die punt dat is het punt waarop we eigenlijk altijd gedenken. Uh, waarop de bloemen gelegd worden tijdens, uh, tijdens de dode herdenking. Ja. Waarom is er gekozen voor speciaal deze, uh, deze plek? Uh, uh, uh, heeft dat een, een, een reden? Uh, en ik was het makkelijk het om die Hij plek is door de gemeenteraad te krijgen? Ik ben aangewezen. Ik heb gezocht, maar ik weet het niet. Ah, oké. Okay. Ja, <laughs>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 Uh, maar ja, hij is door de gemeenteraad aangewezen, die plek. Ja. Dus, uh, is, is het goede idee was het Tondelpark, geloof ik. Maar dat is nooit gelukt. Ah. Dus ik vind dit eigenlijk een veel betere plek voor ja. een monument dat zo druk bezocht wordt. Absoluut, absoluut. En je kunt dus wel heerlijk feesten. Ja. ja. ja. ja. En, uh, en de maar Drake Olympics bekijken en al die andere, andere activiteiten.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 Uh, en dat is, we nodigen eigenlijk iedereen uit die zich verbonden voelt met het Helmer monument om te komen. Uh, en er is voor iedereen een kaars om aan te steken. En uh, om die neer te zetten, met daarbij in gedachten nemen degene voor wie jij naar het Helmer monument komt. En we vragen mensen allemaal een bloem mee te nemen, je eigen favoriete bloem of de geen favoriete bloem voor wie jij denkt, om zo het monument ook in de, de kleur te geven.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 Uh, ...naar vriendschap zulke mateloos verlangen. Nu heb ik begrepen dat er onlangs... ...daar was iets over te doen, hè? over dat gedicht... ...of de, de, de tekst, wat, wat was er, nou, er twee Nou, er zijn twee letters verdwenen. Ja, ja hoe, hoe is dat mogelijk? En welke nou, letters zijn blijkbaar, dat? Heeft dat met ons alfabet te uit. maken? Nou, blijkbaar kun je die eruit lichten. Ik weet niet, wat erover, ik weet niet precies wat erover te doen is geweest... ...maar dat weet ik wel. Ja.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 Greater Symmetry. Welcome to the Paloma's Night of Sex and Horror. One night at the cinema, there was a martyr. A scum. Close your eyes, open your heart. This cannot be the end.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 I gotta have faith I gotta have faith I gotta have faith I gotta have faith I speak in great To match the shade on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 ik ben Arne Schout, ik woon in Haarlem. Uh, ik ben, ja, het voltijd vrijwilliger eigenlijk, zo kan je het noemen. Yeah. En uh, gelineerd aan de LVB-community, ja, ik ben bestuurzucht van het coc uh, Daar ben ik uh, in Haarlem ik bezig. En al een jaar lang, uh, ik was 17, dan kwam ik het COC binnenzetten zeg maar. Mm -hmm. En nog een wat tijd gewerkt, maar op een gegeven moment ook weer teruggekeerd in het vrijwilligerswerk.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 Mooi. En ja. Uh, ja, dan ben ik ook voor ons, dat is Nederland, dus heel actief bezig... op het gebied van PR en website en dat soort zaken. Dus daar heb ik er best wel druk mee eigenlijk. Ja, ja. En in Haarlem ben je dus ook druk bezig. Er zijn aardig wat initiatieven ook ondertussen. Ja. Onder andere ook door de gemeente ondersteund. Hè. Dat, uh, oh. uh, maar één daarvan is dus het Queer Café... En daar uh, hebben we je eigenlijk voor uitgenodigd om daar wat meer over te horen. Wat is het Queer Café? Nou, het Queer Café is eigenlijk een nieuw, nieuw initiatief sinds kort, of sinds kort, doen is al een paar maanden gaande. Uh, omdat uh, bij het COC toch eigenlijk wel iets vonden van ja, er, er is voor. Kijk, voor de Roze 50 Plus en voor 55, plus, zeg maar. Is er best wel wat uh, in de omgeving te doen. Ik bedoel, even de Roze Salon Haarlem en de Roze Salon Velsen. In hoofdroop zijn er initiatieven ontstaan voor die 50 plus uh, categorie. Maar eigenlijk voor, voor, voor, voor uh, mensen van 18 tot 10 uh, leden is er eigenlijk weinig. En uh, nou, dan moeten we moeten we kijken of we daar iets voor kunnen organiseren een nieuwe initiatief. En queer Café is daar een nieuwe initiatief voor. En uh, nou, daar staan ja, mensen die zich interesseren als queer en of LHBTI zijn uh, zeer welkom te komen. Nou, oh, dus, het, dus wordt, het is heel Er wordt gehouden, uh, ja, gehouden bij het badhuis uh, in Haarlem. Ja? Het, en dat, uh, dus het, is, het, het verschil hè, tussen ja. het Queer Café en een Roze Salon is eigenlijk de leeftijd. Nou, niet ja. Ik bedoel, mensen van 50 van plus van zijn bij Queer Café ook welkom.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 Ja, ja, oké, okay, van drie tot, tot vijf op zondag, zondagmiddag. En ja. um, in het badhuis dus, in Haarlem? Ja. En moet je daar ja. nog wel kaartjes verkopen? Of nee, hoor, kan dit, je daar ja, gewoon is, naartoe? het is vrij toegankelijk. Vrij toegankelijk, oké. Okay. Ja, nou, dan uh, heb jij nog vragen, Ronald, uh, aan Arno. Jazeker, sorry, ik heb net mijn mond vol. Maar binnenkort is er, dat 18, 18 september... Is er ja. een speciale openingsfeest hè? in het patronaat? Ja, dat klopt, in het patronaat. Kun je daar wat meer over vertellen? Uh, ja, dus eigenlijk het leuke van, die, van, de, van het patronaat is: het patronaat omarmt uh, de, de, de, de LAPTI-gemeenschap in Halen zeker. En uh, ze waren heel blij om ons te ontvangen voor de, de openingsmiddag uh, openings, uh, ja, voor het uh, nieuwe seizoen en dan in het, het pas deze keer en dan hebben we een programma met wat uh, DJs. de, de, de line-up is, kijk, uh, er komt een, een bingo door Mark, dus het is eigenlijk only only new uh, singles zeg maar. Mm -hmm. En DJ Todd van de Trut komt en DJ Z Sky die komt ook langs. <laughs> en dat is uh, de is dus de achttiende van kijk, uh, vanaf open vanaf 1500 uur. Kijk. En, ah, en, en moet je daar wel kaartjes voor kopen of kun je daar ook gewoon nee, zo zullen... ook ook gewoon lekker binnenlopen naar de 18 september ja, vanaf? De lo locatie patronaat Single 2 inhalen. Ja, dus dat is een uh, prachtige zaal om lekker ja. uit je dak te gaan en te ja. dansen in het openingsseizoen van, uh, ja, van, van ja, En ik vind uh, het juist <laughs> leuk dat patronaat zich daarvoor. Dat dus ze waren heel uh, blij met het initiatief. Ze vonden het heel leuk. En ze zeggen, nou, dat willen we graag Willen we graag gaan meewerken? Ja, Haar, Haarlem ja. gaat bruisen, hè? Met ja, ons. Haarlem is helemaal regenboogstad, goed. Ja, het is juist zo fijn dat er weer nieuwe dingen ontstaan. Want Haarlem, ja, het, het is een tijd lang behoorlijk stil geweest op het gebied van uh, uitgaan uitgaven voor, voor mensen, voor de gemeenschap. En dat is, dat is fijn dat ik in de nieuwe wil staan. Ja, en dat uh, als tien jaar uh, uh, regenboogstad, uh, is dat toch inderdaad wel een... Uh, Precies, want het nou, is tien jaar ja. regenboogstad. Hè? Ja, dan daar gaan we het dan volgende maand verder krijgen, over ook. hebben. Maar uh, ja. dat klopt, ja. ja. Nee, hartstikke goed. Arno, heb jij nog ja. uh, iets toe te voegen aan dit interview? Nee, ik denk het net wel. We hebben uh, gehad waar we het over willen hebben, toch? Ja, toch? Ja, nee, dan, uh, ook, uh, de... Nieuwe café, queer Café. en... Uh,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 We ontstaan vanuit de hogeschool, een groep op de hogeschool. Jongeren dus, en die organiseren ook avonden. Dat is wel heel leuk eigenlijk. Oké, dus er gebeurt best wel wat. En geïnteresseerden kunnen dus zoeken naar Walk-In Closet. Ja, Walk-In Closet op de website van Celic Hermeland.com. Celic Hermeland, ja. Nou, super. Nou, dan hebben jonge mensen ook in ieder geval iets leuks. In Haarlem. Ja, het is heel belangrijk dat, dat iedereen, uh, iedereen bereikt wordt. En uh, jongeren, je hebt natuurlijk ook nog jongeren oud in Haarlem voor de ja. jonge leeftijd. Ja. Dus echt van jongeren van, van 14, 15, misschien nog wel jonger, tot en met 18, 19 jaar zo, van die leeftijd. En die, die gaan ook wel op de gang op, op de zaterdag in, uh, in Haarlem. Oké. Okay. In de maand. Mooi. Om allemaal, allemaal op de website te vinden eigenlijk. Op allemaal op de website te vinden van ja. Zeeuwse Kermeland en dan Agenda of zo. Ja. Ja. Oké, okay, nou, helemaal goed. Ik denk uh, dat we er dan wel zijn. En ja. jij had een, een, een uh, verzoeknummer? Oh ja, een verzoeknummer. Ja, ik zat te denken: wat moet, ik nou, wat moet ik nou vragen? Het is een beetje een zoeknummer. <laughs> ik hou van Motown namelijk. En ik vond het een beetje, het is een, beetje een zoeknummer. Maar uh, door de stem van John Osborne. Ik kreeg dat nummer iets raus. En ik vind het gewoon een heel mooi nummer. Daardoor. En het heet: What becomes.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 Nou, waar mogen ze zich aanmelden? Dat weet ik dus niet. Oh, dat weet je niet. Zo, hoor. <laughs> Zoek, ik het niet dus op Zoek het op Google. En dan, ergens, dan, uh, niet dan kom je nee. ergens in Heemsteden. Nou, dat gaan we nee. dan even opzoeken. Geef uh, maar kijken wij, of we dat kunnen Café ja. in Heemsteden. Daar kan café. je sowieso aanmelden. Oké, okay. <laughs> dat, dat is ieder geval dat groeien. Nou, dat is een mooi vraagje. Uh, we ronden hem snel eventjes af. Want in aanloop naar de coming out day op 11 oktober... krijgt regenboogvlaggen voor Friesland...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 Met nationaal en internationaal nog allerlei soorten van Pride en aandacht. Pandora Festival, Pride Photo Award, Rotterdam Pride en enzovoort. enzovoort. Wat er nog allemaal te doen is. Um, dit was het weer. Ja. De eerste in, uh, in september en uh, de volgende is op 3 oktober. 3 oktober. 3 Ook weer van 12 tot 2. Ja, wij gaan er lekker uit met nog een nummertje uit 1987. Mel Kim. Respectable. Pushing.